Uit de kamer. Deze week ontstond gedoe over Van Berkel. Want ze had gerommeld met haar cv. De Olympische Winterspelen. We hebben er een zilveren medaille bij. De Nederlandse vrouwen bij de ploegenachtervolging. hebben net de finale gereden. Helaas is goud aan onze neus voorbij gegaan. Want de vrouwen van Canada waren sneller. hoor je bij de NOS. Er gaat niks meer fout. En jou ja hoor: Canada, Olympisch kampioen. verslaat Nederland met bijna een seconde. En dat is een verschil. Dat kan je niet anders zeggen. Canada was gewoon beter. Maar toch zilver, dus voor de vrouwen. De mannen bij de ploegenachtervolging. Die pakten een half uurtje terug de vierde plek. Het weer. Kans op buien met hagel en sneeuw. Later vanavond klaart het op. Vannacht dan gaat het vriezen. Morgen droog, een zonnetje en een graad of vier. Meisterland, 43 files in Nederland. Je krijgt ze vanaf 25 minuten. De eerste op de A1, Apeldoorn-Amersfoort, bij Hoeverlaken. linksaf. Ongeval is de oorzaak, 4 kilometer en een half uur. Op de A2, maarsen Den Bosch bij Everdingen, op de parallelbaan staat het stil. 12 kilometer en drie kwartier. En op de A58, Eindhoven naar Tilburg, bij Moergestel, 9 kilometer en een uur. En flitsers zijn er niet. Music. Tom en Bram. Met de Q-middagshow dinsdag. Heb je nou een lekker Shaky? Zeker. Nou, geniet ervan hoor. Lekker. Dank. En dan Joel Corey bij Q-Music Heaven. Zo, het is even naar vijven. Je bent bij de Q-Middagshow op dinsdag. Daar Bram en daar Tom. Dat alles natuurlijk vanwege de gezellige stoelendans... die we deze week bij Q hebben door de Olympische Winterspelen. Domien zit in de ochtend met Marieke en dus wij op zijn plekje. Ja, en Mattie en Luc zitten dan weer in, uh, in ja. die Milaan. Ja, ja, ja, ja. Die zijn onze ogen en oren van de Spelen. Uh, allemaal hartstikke leuk. Die maar... spreken we ook nog straks trouwens. Die spreken we ook ja. nog zo, dat is leuk. En uh, wat ook leuk is, zijn de berichten in de Q-app. We lezen alles... Tenminste, we doen ons best, maar dat, dat komt zeker goed hier... een bericht van Stijn. Lekker met Jelmer onderweg naar Brussel voor het werk. Uh, Janni is net vrij, die zit nu in Utrecht. Vandaag de hele dag boodschappen bezorgd. Oh, ik zie ook een uh, berichtje trouwens van uh, Joris. Hebben jullie Domien vanochtend gehoord over zijn angst voor reanimeren? Oh, ja. Ik heb, dat, ik heb dat heel even gemist. Ja, het ging over het belang van het zijn van uh, burgerhulpverlener. En Domini vertelde dus dat het dat doodeng lijkt dat hij het daarom niet doet. Ja, maar het lijkt hem doodeng dat hij opgeroepen wordt. Ja, en dat hij daar dan komt en dat hij dan wat moet doen. Ja, ja, ja. Dan moet je inderdaad wel wat doen. Dan moet je zeker wat doen. Nou, dus ik vind eigenlijk wel... Uh, zullen we zo meteen even daarover praten? Nou, ik nou, ben wel ben benieuwd. Uh, Jij bent natuurlijk ook hulpverlener. Ik, ik, ik snap trouwens, Domini ook wel een beetje, hoor. Ben je er ook zo één? Nou... <lacht> Dat niet. ofwel? En laten we het er zo meteen even kort over. Ja, hebben. dat is goed. On Jovi komt er ook aan? En dit is Taylor Swift. You on the you wanna see me all alone. As legend has it, you are quite the pyro. You light the match you Oh My q. It's, my And it's my life in de q middagshow show op dinsdag. Tom en Bram hier. Ja, vanochtend uh, de ochtendshow. Domien en Marieke en mijn hulpverlenershart ging daar sneller kloppen. Sneller kloppen? Ja, het ging eens een keer niet over uh, de kat van Marieke. En begrijp me niet verkeerd, vind ik ook gezellige radio, vind ik ook leuk. Maar het ging vanochtend Was dit een sneertje? Uit... Nee, dat was zeker geen sneertje, Oké. Okay. nogmaals, dat vind ik ook leuke radio... maar het ging vanochtend uitgebreid over het feit dat we in Nederland... een tekort hebben aan burgerhulpverleners die kunnen reanimeren. Ja, en een burgerhulpverlener, uh, dat is iemand die oproepbaar ook is. Ja, Juist, dus uh, jij doet een cursus tot uh, reanimatie, jij kan dat... dan kun je jezelf aanmelden bij Hartslag Nu... en dan kom je in een systeem en dan, dat volgt dan jouw gps-locatie... en als er dan bij jou in de buurt een iemand is met een hartstilstand... dan word jij op groepen samen met nog een aantal burgerhulpverleners... om ofwel direct naar het slachtoffer te gaan... om ofwel naar een uh, ID, ID te gaan en die op te halen... en dan naar het slachtoffer te gaan. Oh ja. Er is dus ja, ja, het, het uitgebreid over gepraat. Een fantastisch systeem. Dat is... Zeker, ja, dat werkt echt als een malle. Uh, Domini vertelde dus dat hij dat doodeng vindt... met het idee van, ja, dan sta ik daar. Wat moet ik dan doen? Doe ik het verkeerd? Uh, dat gaat helemaal mis. Ja, ja, ja, hij, ja hij, hij is bang om zich daarbij aan te melden. Juist. Ja, in, in die zin, kijk, uh, ik ben heel erg... Kijk, ja, jij gaat natuurlijk vertellen hoe belangrijk het is uiteraard. Ja, dat komt zo. Ja, maar ik snap in die zin Domien wel. Uh, kijk, uh, Tom, jij bent hulpverlener, jij zit bij de vrijwillige brandweer. Als ik hoor wat jij allemaal voor je kiezen krijgt, dat is echt... Abnormaal bizar. Mm -hmm. Waarvan ik ook denk, ja, ik zelf zou daar niet sterk genoeg voor in mijn schoenen staan. Ja, maar bij de dat bron, zijn maken we andere dingen mee dan, tuurlijk, dan een hartstilstand. Hè? Tuurlijk, maar dat zijn natuurlijk ook kunnen ook. Kunnen, ja, dat zijn ook hele heftige situaties waar je zo. Ingegooid wordt. Zo ja. zit je lekker uh, een chippie te eten. En zo zit je bij iemand in de woonkamer uh, te reanimeren. Ja. Nogmaals, super goed als dat gebeurt. Maar ik snap Domien wel. Het is wel een, een enorme verantwoordelijkheid, die natuurlijk op je schouders rust. Dus ja, uh, Domien uh, die heeft ook uh, her en her. misschien een beetje faalangst. Ja, je wilt goed doen, je wil helpen. Ik snap hem in die zin wel. Weet je wat fout is? Nou, niks doen. Dus iemand krijgt een hartstilstand en dan paniek, ik ga niks doen. Nee, dat is verkeerd. Je moet iets doen. Hey, als, iemand uiteraard. Hard, als iemand een hartstilstand krijgt, dan is het belangrijkste dat het zo snel mogelijk er gedrukt wordt, om het even in, in, in vaktermen te, te noemen. Uh, zodat uh, dat het, het hart gaat pompen, voordat die professionele hulp aanwezig is. Hé, hey, uiteraard. Uiteraard moet je, moet je wat doen, ook als je het niet kan. Ja, euh, dan doe je maar alsof. En ik snap maar in ieder geval. <laughs> ik snap wel, je moet dat doen. Het, het, is, het is in die zin ook doodeng. Toen ik voor het eerst uh, als burgerhulpverlener een melding kreeg voor een reanimatie. de eerste keer dat je dat ziet, dan denk je echt: waar de fuck ben ik in beland? In een woonkamer, iemand op de grond, mensen, familie in paniek erbij. Uh, je gaat je ding doen zoals je het geleerd hebt op, uh, op die cursus. En de keren daarna dacht ik wel van: nou, het lijkt eigenlijk wel een beetje op de vorige keer. De setting is iedere keer hetzelfde. Alleen de mensen zijn anders. Uh, woonkamer ziet er anders uit. Uh, de locatie is anders. Maar toch ja, een soort van herkenning. En, oh, ik wil niet zeggen dat het normaal wordt. Maar wel van, oh ja, dit heb ik al eerder gezien. Dit komt alweer goed. Ik ga gewoon mijn ding doen. En je bent niet alleen. Er worden heel veel burgerhulpverleners worden, worden gealarmeerd. Dus je bent met meerdere die of dit direct naartoe komen... of met een AED komen die vervolgens wordt aangesloten. Dus het is, het is ook een soort van teamwork op dat moment. Ja, en dat is natuurlijk heel mooi. En als er een tekort is, ja, inderdaad. Dan moeten er aanmeldingen bij. Maar in die zin, ik vind, het, uh, ik vind Domien, ik, ik snap hem wel hierin. Het is ook niet voor iedereen weggelegd. Ja, dat is misschien heel rot om te horen. En het liefst zouden we dat allemaal doen. Alleen, ja, de ene kan dat misschien wat beter plaatsen dan de ander. Wat je ook kan doen. En je hoeft je niet per se actief aan te melden voor die, voor die app dat je wordt opgeroepen. Maar je kan ook gewoon een reanimatiecursus doen. Ja, voor het geval dat. Kijk, dat is sowieso goed om te doen. Ja. Inderdaad. En dat van dat oproepen... Uh, echt fantastisch als je dat doet. Maar nogmaals, ik snap Domino ook. Wat nog wel goed is om te melden trouwens. Je wordt ook altijd uh, na die tijd... als je dus hebt uh, aangemeld in die app van... hé, hey, ik ga er naartoe naar die reanimatie. Dan krijg je later ook bericht van... Uh, ben je er geweest, ja of nee? Dan kun je zeggen ja. Heb je gerenimeerd, Ja. Uh, Wil je nog contact hebben met iemand van Hartslag Nu? Dus dan kun je ook eventueel, als je daar behoefte aan hebt... kun je gebeld worden door... Uh, door slachtofferhulp in dit geval. Nou, inderdaad... dus het stopt niet bij als je daarna weer de deur uitloopt bij die reanimatie. Nee, nou, het werkt in ieder geval als een, als een uh, tierenlier. Een echt een uh, mooi systeem hoor. Daar mogen we trots op zijn, zeker. Dan heb ja. wat luchters. Oh ja, oh, je hebt wat lucht moeten we even een rondje uh, oefenen hier zo? Nee. Nou, ik, uh, ik stel me niet beschikbaar Tom. Maar goed, ja, zeker wat luchtigs, wat heb je... Nou, wat we hebben is over een paar weken de Q-top 40 live. Daar gaat Maal Smith optreden. Dat gaat natuurlijk gebeuren in Rotterdam. Laatste kaarten kun je nog scoren via onze website qmusic.nl. Laten we toch hopen dat hij deze daar nou live gaat doen. De Q-music. Alarm Miles Smith en Nyle Horan. Drive safe. Q-music. Maximum is. Watching you walk away. So sad to see you go.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 Bijna half zes, we worden zo bijgepraat door Eefje. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Heb je een slecht humeur? Drink een kop warme thee. Waarom dat helpt, vertel ik je zo. En er komt muziek aan van Bruno Mars. Amazon presenteert de Date Night kriebels van Sven.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 Nu ook suikervrij. Smart, smart. Burgerfrietje, drankje, nice. je voor een slimme prijs. Dat is smart, smart. En met het eurotje erbij komt er nog een burger bij. Dat is smart. Max smart menu voor maar 5,95. I'm loving it. Wie zorgt ervoor dat u zelf geen stressklachten krijgt als een medewerker ziek wordt? Goeiedag, met Rik van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist.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 Goedemiddag, Q verkeer van Flitsmeister. 50 files in Nederland, je krijgt ze vanaf 25 minuten. Op de A1 Apeldoorn-Amersfoort bij Hoevelaken, 6 kilometer en een uur. A2 Maarse Den bij Everdingen op de parallelbaan, 11 kilometer en drie kwartier. En de A58 Eindhoven naar Tilburg. Bij Moergestel kom je 9 kilometer met een uur. En flitsers niet gezien. En dan het weer van Weerplaza. Het gaat uh, behoorlijk regenen vanavond. En morgen wel droog en een zonnetje, maar dan wel 4 graden. Het is dus koud. Het is 1 uh, minuut voor half zes, het laatste nieuws met Eefje Kuhne. Goedemiddag. Onze nieuwe premier Rob Jetten, die begrijpt het wel... dat zijn partijgenoot Nathalie van Berkel is opgestapt uit de Tweede Kamer. Ze zijn het erover eens. Zij kan haar werk niet meer goed doen. Na al dat gedoe over haar cv, daar had ze mee gerommeld. Er stond op dat ze een universitaire studie had gedaan... terwijl dat niet zo was. Gisteren werd al bekend dat Van Berkel geen staatssecretaris van Financiën meer wordt. Dus Jet zoekt nog iemand voor die baan. Je gaat veel vaker militaire oefeningen in het straatbeeld zien. Dat zegt onze nieuwe minister van Defensie, Dirk Boswijk. Ook straaljagers ga je vaker overhoren gaan. Zoals bijvoorbeeld laatst nog, toen er oefeningen waren met de F-35 straaljagers vanaf Schiphol. Het nieuwe kabinet steekt de komende jaren 19 miljard euro in Defensie. Ja, ik vind dat dus altijd wel tof. Ik uh, laat altijd de honden uit uh, bij zo'n uh, ja, hondenuitlaatveld. En daar uh, trainen ook uh, regelmatig militairen. Ja, ik vind dat dus hartstikke leuk om te zien. En maar bikkelen, het is net alsof je in Special Forces Vips mm. bent beland, weet je wel. Ze vragen ook regelmatig: doe je even mee? Uh, die laat ik dan weer lekker schieten. Ja, wat een helder, hè? Wat een helder. Ja, absoluut, absoluut. Het kan komend weekend erg druk worden op de wegen richting de wintersport. De voorjaarsvakantie begint voor de regio Noord. Vooral komende zaterdag kan het onwijs druk worden... richting Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk. Ook de andere kant op, terug naar huis, juist kan het druk zijn... want voor de regio's midden en zuid zit de vakantie er juist op. Heb je een slecht humeur? Drink een kop warme thee. Lekker zo met twee handen om het kopje heen. Daarvan kan je echt... Uh, een betere uh, stemming krijgen. Dat blijkt nu uit onderzoek. Ja, maar zie je dat Tom al doen? Ja, ik wil dat zeggen, wie doet dat onderzoek? Jij? Nee, nee, nee. Tom, uh, Tom, dat is een boer uit Kampen. Zie je die al met zijn handen gevouwen? Oh, jongens, ik ben zo gereinigd. Ik ga nu een kopje thee pakken. Ja. Ja, Nee, hoor. Die pakt een pot bier. Ja. Met twee handen. Met twee handen. Ja. Nee, maar het zit hem in de temperatuur. Een warme drank. Dus mag ook iets anders zijn dan thee. Zorg ervoor dat je lichaam ontspant. Bij dat onderzoek hadden de mensen met een warme drank ook minder last van een somber gevoel. En mensen met een koud drankje die hadden meer stress, angst en die sliepen slecht. Ik moet wel zeggen, ik heb echt net uh, vijf minuten geleden een bakje koffie gezet. Lekker warm nog. Vind ik, vind ik wel een lekker gevoel. Lekker, uh, ja, lekker, lekker cozy. Lekker, uh, en dan toch met die handjes om dat kopje gevallen. Heerlijk. Ach, ja, nee, ik niet. Ik, ik drink uh, sloten water. Ja, dus ik ben somber. En eh. Uh, ja, <laughs> nou, maar dan wist het wel. Schikendeurig. Music, zon en brand. Daar geen water voor nodig. <laughs> Nummer 1 uit de top 40, Gebeurde Curse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 bij je muziek en God is een DJ. Even wachten. Ja, ja, dat was het. de Olympische Winterspelen. Uh, het is nog maar een paar dagen, de Olympische winst. Ja, wat jammer. Dat is verdrietig, hè? Dat is best wel verdrietig. Maar we zijn lekker onderweg met Team NL. We hebben vanmiddag weer zilver erbij gepakt op uh, de uh, ploegachtervolging. de Inderdaad, sporten. bij de vrouwen, de mannen op plek 4, helaas, helaas. Helaas, helaas. Maar toch een, uh, een prima dagje weer. Weer een medaille op de medaillespiegel. En we gaan gestaag. We hebben onze razende reporters in Milaan zitten. Die zijn gelukkig weer terug uit Cortina. <laughs> ja, die hebben dagen in de sneeuw gezeten terwijl de medailleregen in Milaan was. Ja. Maar goed, ze zijn inmiddels weer in Milaan. Matty en Luc hebben we het ja, over. De ogen en oren van onze ja, op de Olympische Spelen. Ik ben heel erg benieuwd hoe het met ze gaat eigenlijk. Volgens mij zijn ze weer bij het Team NL-huis op dit moment. We oh ja. uh, draaien nog even twee liedjes. Daarna spreken we de mannen. Uh, ik krijg net wel een foto doorgestuurd. Van wie? Van Matty. Ik zie uh, de hand van Matty En in de hand van Matty ligt een gouden plak. Hé! Hey. Een gouden medaille in de handen Vaak. van Matty. Is die er toevallig Vaak. afgeflikkerd? Of heeft hij die, die, die hem gekregen. gevonden? Heeft? Ja. <laughs> dat hij die heeft gekregen. Ja, er zal vast een verhaal achter zitten. Dus uh, ja, laten we gauw die twee liedjes er doorheen uh, jassen. Oh, ik ga even dansen. We kunnen dan met ze spreker. Wat en in zo meteen vanuit Milaan hier op je muziek te horen. Doei komt er ook aan en nu inderdaad even dansen. Somber 12 to 12. Dance the night of Q music Het is nog maar uh, vijf dagen. Nog vijf dagen kunnen we genieten van uh, alle sporten daar in Italië. De Olympische Winterspelen. En uiteraard zijn onze vrienden daar. Buongiorno Matti. Buongiorno, Buongiorno Luc. Buongiorno, Waar zijn ze nou? Zijn ze nou? Zijn ze nou? Nou nou Milan Cortina. De winterspelen. De winterspelen. Want ze volgen Team NL. En die gaan, gaan ze pakken. Pak, die gouden plakken, daar in de kou, in de kou, in de, kou, in de kou, kou, kou, kou. Ja, die winter, daar in de winter, je hoort het van Mattie en Luc. Ja, je hoort het van Mattie en Luc. We schakelen naar Milaan, maar ik zie daar alleen Mattie. Mattie, hallo. Hallo jongens, een hele goedemiddag. Een ja, hele goede middag. Ja, ik, ik zie jouw partner in crime, die is zoek. Nee, die is niet zoek. Die zit hier binnen in het Team NL-huis. Want uh, daar sta ik voor, jongens. Die zit daar uh, even lekker een uh, drankje te drinken. En ja, dit is het dus. Team NL-huis. Ja, wel een beetje. Ik wilde daar een beetje overheen praten. Maar uh, <lacht> dit heb je correct, inderdaad. Um, ja, dit is het Team NL-huis. Ik vergelijk het een beetje met een robolstofzuiger. Hij heeft zijn laadstation. Daar vertrekt hij en komt hij altijd weer terug. Zo heeft een oranje supporter hier in uh, Milaan het Team NL-huis. We hebben hier net uh, de ploegenachtervolging uh, bekeken. Dat is zilver geworden voor uh, Antoinette, Marijke en uh, Joy. Prachtig zilver natuurlijk. Ja, en dan is dit wel echt de plek in Milaan. Uh, als je niet in het stadion kan zijn. Om hier lekker te kijken. Ja, nou heerlijk. Ja. Ja, ik riep het net al even op de radio hier, uh, Matty uh, Jij stuurde een foto van van jouw hand met daarin een gouden plak. Ja, waarvan wij meteen dachten... ach, heeft een sporter die uh, verloren? Weet je wel, is die eraf gekletterd? Want die medailles zijn niet van al te beste kwaliteit. Maar uh, volgens mij zit hij nog om iemands nek. Ja, ja, dat klopt. Je zag daar de gouden medaille van... Femke Kok, die uh, eergisteren is uh, gewonnen door haar. Ja, echt fantastisch. Ik zal even een klein kijkje achter de schermen geven. Wij konden vanmiddag uh, Femke Kok spreken. Alleen het Olympisch dorp is niet zo'n hele mooie omgeving. Dus wij uh, hadden gevraagd aan Femke... Joh, zou je even naar een mooi parkje kunnen komen? Want onze cameraman vindt het mooier als je even ja, in een fijn decor komt zitten. En toen moest ik Femke dus halen vanaf het Olympisch dorp. En dan door het hectische verkeer van Milaan helemaal naar een parkje leiden op de fiets. Dus ik als een soort van bodyguard voor Femke uitfietsen. Maar ja jongens, deze dame moet gewoon nog 1500 meter gaan schaatsen. Dit is een Olympische atleet. Ik had het gevoel dat ik de nachtwacht moest gaan verplaatsen, weet je wel. Dus echt met het hart in mijn keel fietste ik daar over de kruispunten van Milaan. Zijn we uiteindelijk in een parkje terechtgekomen en het was echt een hele leuke ontmoeting. Wat hebben we gedaan? Uh, we hebben Femke de mogelijkheid gegeven om medailles uit te delen op verschillende disciplines. En die mocht ze zelf houden, of ze mocht ze weggeven aan mede-schaatsleden van Team NL. En de eerste discipline was die van het grootste facebase. En zij zei meteen, die ga ik niet weggeven. Die medaille, die hoort bij mij. Want ik hou wel van een feestje. En toen vroeg ik, nou, buiten het seizoen, wat kan ik dan voor je op tafel zetten? Luister even mee. Dit was haar antwoord. Ik vind cocktails altijd wel heel lekker. Oké. Okay. Ja. En dan een? Pornstar martini. Een Pornstar ja. martini. Dat blijft <laughs> lekker op de bar. Ja. Dat hey, en, en hoe valt dat dan? Want je hebt natuurlijk het laatste ja. Van een topsporter. Dat, nou, dat, valt, dat, dat raakt je snel. Een wij hebben vaak niet heel veel nodig om, uh, om hem al te voelen, zeg maar. <lacht> ja, wat leuk om, uh, om te horen, inderdaad. De grote topsporter, die ook gewoon lekker van een pornstar Martini houdt. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Net als Luc, hè. Net als Luc nu op de achterhad ja, is er ook niet vies van. Dus hoeveel cocktails zijn er al bij jullie ingegaan? Geef maar even eerlijk toe. Nou, het valt bij mij wel, uh, wel mee. Want ik zit nog steeds in mijn uh, uit de hand gelopen Dry January. Overigens, jongens, op de achtergrond wordt niet alleen maar uh, gedronken... maar er wordt ook gegeten. Nog even fun fact. Ik ging net naar de bar. Ik dacht, ik haal voor ons team hier even wat bitterballen. Dus ik ga naar die bar en ik zeg, mag ik alsjeblieft 10 bitterballen? En toen zeiden ze... Die hebben we niet meer. En toen zei ik: Maar je hebt ze toch wel gehad? Want ze stonden toch op het digitale bord gisteren. En toen zeiden ze: Ja, maar we zijn door de bitterballen heen. Jongens, hoeveel bitterballen zijn er hier doorheen gegaan in de afgelopen elf dagen Team NL-huis? Wat Zo, denken jullie? 8000. Oh, dat vind ik. Ik, ik denk uh, 5000. Oké, okay, het juiste antwoord is. 20.000 nee. En die zijn nu al ja. op. En ik, ja, oh mijn hegel. Ja, en die zijn nu al op. En ik vind het zo mooi, want in Milaan kun je natuurlijk heerlijke pastas proeven. Maar nee hoor, wij zijn Nederlanders. Ja. Wij vreten gewoon 20.000 bitterballen op. Recht voor je neus. Heerlijk. Ja, dat zal nu dus niet meer gaan. Toch maar aan die pasta. Ja, Matty uh, wij zijn natuurlijk heel erg benieuwd wat er uh, de komende dagen weer allemaal uh, staat te gebeuren. Jullie zijn erbij dan ook vast weer met Luc. Doe hem heel veel liefs en geniet van jullie avond. Arrivederci. doei Matt en Luuk ze zitten in Milaan. Wil je de mannen volgen? Dat kan hè. Q Music NL op Instagram. He, En so, never going home tonight op Q. Het is bijna zes uur. Het laatste nieuws komt eraan. Even hallo. Goedemiddag. Je gaat waarschijnlijk steeds vaker soldaten en straaljagers zien. Hoe dat komt, vertel ik je zo. En deze hoor je zometeen ook bij Q. Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert.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 Hoe leuk is dat?